Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Franse familie ontvoerd in Cameroen. Noord-Korea dreigt zuiden met vernietiging. Een nieuwe revue stopt met column van Willem Holleder. In het noorden van Cameroen zijn zeven Fransen ontvoerd. Vier volwassenen en drie kinderen uit één familie. Dat heeft president Hollande bevestigd.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 De raket vloog in in Jabal Badro, een wijk die in handen is van de opstandelingen. Volgens nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom... is de verwoeste plek zo groot als een half voetbalveld. Tussen het puin wordt nog gezocht naar lichamen, twittert hij. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius blijft bij zijn verklaring... dat hij vorige week per ongeluk zijn vriendin Riva Steenkamp heeft doodgeschoten. In de rechtbank in Pretoria zei hij dat hij Steenkamp aanzag voor een inbreker. Pistorius schoot vier keer door de deur van de badkamer. De aanklager beschuldigt Pistorius van moord... en zegt dat het verhaal over de inbreker een verzinsel is. Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse moet banen schrappen. Er dreigt een miljoenen tekort, doordat er veel minder patiënten komen. Hoeveel medewerkers hun baan verliezen is nog niet bekend... maar gedwongen ontslagen zijn volgens de directie onvermijdelijk.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 Weekblad Nieuwe Revue stopte met de columns van Willem Holleder. Dat bevestigt hoofdredacteur Erik Nomen. Afgesproken was dat Nieuwe Revue met de column een bepaalde oplage zou halen. Dat is niet gelukt en daarom is in goed overleg besloten om te stoppen zijn Nomen. In het contract stond ook dat de samenwerking eindigt als Holleder in aanraking komt met justitie. Maar dat is hier niet aan de orde, zegt Nomen.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 ANWB Verkeersinformatie, het is een normale avondspits... de meeste vertragingen bij Rotterdam en bij Utrecht. Weinig bijzonderheden. Wat langer is de file op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... tussen Hardingsveld-Giessendam en Papendrecht 7 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Zwolle is het langzaam rijden tussen Soesterberg en Leusden over 7 kilometer. En een aanreding op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... tussen Afrit Dendolde en Knopend 4 kilometer. Bij Knopend is één rijstrook dicht.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 De zes over vijf, goedemiddag. We hebben hem vooral zien huilen. Maar vandaag sprak Oscar Pistorius voor het eerst in de rechtbank in Zuid-Afrika. Moord op zijn vriendin met voorberechte raden? Nee, dat was het niet, zei de Blade Runner. Geert Wilders sprak ook oh, down under, maar de PVV-leider sprak niet... waar over hij waar, overal waar die had gewild. We beginnen in Brussel, het leek een filmset. De luchthaven Zaventem, acht gemaskerde overvallers in politieuniformen... reden in twee zwarte auto's op een passagiersvliegtuig af. Met machinegeweren werden de piloot en copiloot onder schot gehouden. De buit, 120 pakketten, met vooral diamanten erin. Genoeg ingrediënten voor een film. Ocean's Eleven, 1960. Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. gezellig het casino overvallen. Mr. Ocean, what we're trying to find out is, was there 2001 doen George Clooney, Brad Pitt en Matt Damon en Ja, heel veel geld verdienen met een film over geld stelen. goed uit deze boeken. Dennis P. verstaat Ja, goedemorgen met Dennis van de sorteerafdeling. Is leuks als je Niet echt mooi, wel beetje schuldig. Diamantenman met geld en liefdesproblemen. Nou, aangenaam. Nederlandse romantiek. Dat is bij de Great Train Robbery anders. Eerst de stille film en het begin van de vorige eeuw. Toen de echte overval. In de jaren zestig. Sir, can you possibly explain why you went to such incredible lengths... to commit this astounding crime? I wanted the money. De overvallers werden helder. Boeken, documentaires en films over de perfecte misdaad volgden. The Great Train Robbery. The all-time perfect crime. Voor maar liefst 50 miljoen dollar aan diamanten is er buitgemaakt bij de echte roof, want het was geen filmset bij Brussel. Caroline De Wolf van het Antwerp World Diamond Center, Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een brutaliteit. Ik moet zeggen dat wij eigenlijk ook met verstomming geslagen zijn. En dat is uh, dan nog heel zachtjes uitgedrukt. Want is het gebruikelijk dat diamanten per vliegtuig vanuit Antwerpen worden vervoerd? Ja, het is niet dat ze, ze worden in principe onder een, uh, met een gewapend uh, transport naar de Brusselse luchthaven gebracht vanuit Antwerpen. En dan kiezen wij inderdaad voor het vliegtuig, net zoals heel veel andere uh, waardegoederen die met het vliegtuig worden vervoerd, omdat dat gewoon de veiligste manier is om het te doen. Maar kennelijk zit er toch is... ergens een hele zwakke schakel. En dat hebben we dan ja, gezien gisteravond, waarbij lijkt... het mogelijk is om een vliegtuig op de tarmac te kunnen beroven. Absoluut, ik ben het volledig eens met u en ik kan er jammer genoeg ook niks anders over vertellen. We zijn met evenveel verstomming geslagen als uh, alle mensen die ik vandaag aan de telefoon heb van uh, internationale pers. Of ze nu vanuit Nederland komen, België, Japan, China, de Verenigde Staten. Ik heb iedereen aan de lijn en iedereen vertelt mij dezelfde vraag. En het enige dat ik kan zeggen is, ik ben even verbaasd als jullie. Met een gestolen schilderij zie je de handtekening, maar natuurlijk ook een registratie van kunstwerk als ze gestolen zijn. Hoe geldt dat met betrekking tot deze diamanten? dat is bij diamant, is dat, um, is dat moeilijker. Het was een combinatie van zowel ruwe uh, diamant als geslepen diamant. Zij hebben natuurlijk ook niet allemaal, of toch niet een fase van de handel, een certificaat. He, dat komt er pas dikwijls achteraf bij. Zeker als het ruwe diamanten zijn, waren zij waarschijnlijk onderweg naar het buitenland om geslepen te worden. Dus wat dat betreft is het best heel moeilijk dat die diamanten zijn natuurlijk beschreven. Van die verschillende pakketten staat ook, uh, is de waarde van bekend. Er zijn een heel deel specifiek die, daarvan, die ervan genoteerd zijn. Maar dat neemt niet weg dat als je al die informatie weggooit... dat je toch alleen maar met het product overblijft. En dit product en dat... is heel makkelijk te verhandelen, denk ik. Het is makkelijk te verhandelen. Er is ongelooflijk veel vraag naar. Het is heel gegeerd, het is klein, het is makkelijk te transporteren. Als we kijken naar de geschiedenis... hebben we eigenlijk van alle voorbije diamantroven die er ooit zijn gebeurd... maar heel zelden enkele stenen er gevonden. En we vrezen dat dat nu niet anders zal zijn. Hoe bent u gekomen tot het bedrag van 50 miljoen? Dat is iets wat we hier in de sector binnen verschillende bronnen uh, hebben vernomen. Dat het om die waarde zou gaan dat ze hebben buitgemaakt. Want binnen de sector wordt ook gesproken over uh, de vraag, is hier iemand aan het werk geweest die precies wist waar en wanneer en op welke manier deze diamanten werden vervoerd? Het enige dat, dat mij in elk geval uh, heel vreemd lijkt is dat de precieze plaats ook bijvoorbeeld van het vliegtuig op de tarmac bekend is. Dat nu net precies ook te geweten is welk stuk van het hek rond de luchthaven niet beveiligd is. Dat er duidelijk is wanneer dat het vliegtuig zal gaan vertrekken. Het is duidelijk heel goed voorbereid. Of dat dan vanuit een diep van de diamantsector zelf komt, dat lijkt mij heel sterk. Want het is natuurlijk... Uh, Vooral voor ons een heel groot probleem dat dit gebeurt. En voor de mensen van wie de stenen inderdaad verdwenen zijn. Het transport vanuit Antwerpen naar Brussel is ook perfect normaal verlopen. Er is niks vreemds mee geweest. De mensen van het Waardetranspont waren ook nog bij het vliegtuig omdat de stenen net ingeladen waren en zij er ook bij blijven tot op het ogenblik dat het vertrekt. om precies te voorkomen dat er dingen zouden gebeuren. Maar ja, goed, tegen acht gewapende mannen die door het hek van de luchthaven Tarma komen opgereden. valt natuurlijk heel weinig tegen te beginnen. En het is daar waar wij heel grote vragen over hebben dat het kan. Is deze roof schadelijk voor de positie van Antwerpen binnen de diamanthandel? Het is echt schadelijk. Antwerpen is de nummer één diamantcentrum wereldwijd. 80% van alle ruwe diamant wordt hier verhandeld. 50% van alle geslepen diamant wordt hier verhandeld. Dat maakt dat wij een, een heel sterke nummer 1-positie hebben... mede doordat we net ook die veiligheid kunnen garanderen. Dit is de slechtst denkbare reclame. Dit is een heel groot probleem, absoluut, voor de Antwerpse diamantsector. En we, zouden, we vinden het heel belangrijk dat het wordt opgelost. Caroline de Wolf van het Antwerp World Diamond Center. Ik dank u hartelijk. Geen probleem. Tot ziens. Volgens keuringsinstantie Kiwa heeft een kwart van de zonnepanelen... op de Nederlandse daken defecten. En dan leveren ze flink wat minder op. En ze gaan eerder stuk. Jeroen de Jager is in Maasluis. Jeroen, vertrouwt men dan nog op de panelen? Ja, dan moet ik ze toch even vragen. Want Paul uh, van de vent die installateur... is dat dak hier opgeklommen waar twaalf panelen liggen. Ik kan eigenlijk ik kan zelf dat dak niet op. Ik, zit, uh, ik sta op een ladder. Even roepen. Paul, die panelen hier, hoe zijn die? We zijn net gecontroleerd, alles zit goed vast. De stekkersverbindingen zijn goed. Dus... Ja, even vertalen, ik weet niet of ze het gehoord hebben, maar zitten goed vast. De verbindingen zijn goed, die stekkers zitten goed vast. Maar ja, de vraag is wel: zijn het de goede uh, panelen? Want vanochtend werd duidelijk dat uh, ja, die, die panelen, daar zou wel eens iets mee mis kunnen zijn. In de zin dat ze niet het rendement opleveren dat beloofd is, uh, Marcus Kleiweg. Toen u deze panelen kocht, die 12, uh, wist u toen wat u kocht precies? Nou, ik heb mij natuurlijk wel laten informeren. De, de, de installateur die heeft mij ook heel goed advies gegeven. En die heeft ook wel gezegd dat ik moest kiezen voor kwaliteit. En uh, ik heb toen voor uh, Suntech gekozen. Omdat dat, ja, het is een van de grootste producenten ter wereld. En... Uh, ja, ik had niet het idee dat daar... Er zijn honderden merken op het moment op de markt. Ja, maar er zijn maar uh, een tiental uh, hele grote merken, heb ik uh, al begrepen. En dit is gewoon de grootste. Ja, waarom zou iedereen anders die panelen kopen? Toen u vanochtend de berichtgeving zag, want er waren twee berichten. Eén, uh, er is een, een, een merk uh, zonnepaneel op de markt dat in de fik kan gaan. En de ander dat ze dat rendement niet leveren. Wat dacht u toen? Nou, die van uh, dat het in de fik kon gaan, dat had ik niet gehoord. Maar dat rendement had ik inderdaad wel gehoord. En uh, ja, als je iets over zonnepanelen hoort gaan toch altijd je oren even over en staan. Want als je zonnepanelen hebt leggen natuurlijk. Dus ik heb gelijk op die kiwasrijd gekeken toen. Uh, maar toen viel het me wel op dat mijn panelen daar helemaal niet op stonden. Aha, dat... dat vond ik wel heel vreemd, omdat het de grootste producent ter wereld is. En omdat ik ook weet dat het goede kwaliteit is. Ik ja. heb... Kiva, Kiva is het certificeringsbedrijf dat vanochtend in uh, het AD meldde dat uh, misschien wel een kwart van de panelen niet voldoet aan de kwaliteitseisen. En u vond uw goede panelen daar niet op hun site? Nee, dat vond ik wel heel vreemd inderdaad. Ja, ik kan het ook niet, uh, niet verklaren wat daar de reden van is. Maar... Dan ga ik toch even naar de instructeur, Want Paul is inmiddels Paul van de Ven, is van het dak afgekomen. Doet zijn, uh, hoe heet dat, wat je aan hebt? Valbeveiliging. Dus uh, ja, je moet ook gecertificeerd zijn. En dan moet je dit soort beveiligingen hebben? Ja, klopt. Die Kiwa-site, die geeft dus een aantal panelen aan die gecertificeerd zijn. En daar staan deze niet bij, terwijl deze goed zijn. Uh, dat Klopt, in ieder geval uh, bij de Kiwa staan er uh, panelen op uh, die eigenlijk, uh, ja, hoe moet ik dat precies zeggen? Want waar moeten panelen aan voldoen eigenlijk? Misschien kan ik, uh, kan ik uh, uh, uh, Wouter van de, van de Heuvel er even bij halen. Die is de eigenaar hier van het bedrijf. Waar moeten panelen aan voldoen? Uh, verschillende Europese richtlijnen. En die richtlijnen, we zijn natuurlijk wel met standaardisering bezig. Uh, dus uh, zoveel met, met ISC-richtlijnen. Maar per nationaliteit zijn er nog verschillende onderverdelingen. In Nederland hebben we bijvoorbeeld de NEN-normering. Uh, maar uh, ieder paneel, en daarom staan ze bij de Kiwa mogelijk niet op site uh, vermeld... ieder paneel uh, wordt apart gekeurd door de TUV in Duitsland... Uh, bij de KEMA staan alleen de panelen die aan de KEMA aangeboden zijn ter keuring. Dus KEMA is gewoon een. De Kiwa. Sorry, de Kiwa is een commerciële instelling. En ja, op hun site staan alleen de panelen die zij zelf gekeurd hebben. Uh, hoe weet je dan als consument wat je moet nemen? Want je hoeft toch niet per se die panelen te nemen die bij de Kiwa staan? Uh, wij houden eigenlijk als vijsregel aan. Kijk naar onze oostenburen. Dus kijk naar Duitsland. Wat wordt daar als gros, als mainstream verkocht, verhandeld? Orienteer je daarop? De jongens hebben al. Nou, die lopen 10, 15 jaar voor. En, en wij zelf gaan ieder jaar naar de Duitse beurs toe. Om daar ons te oriënteren van de laatste en dat soort zaken, zodat we hier in Nederland een goed advies kunnen geven, zodat onze klanten door ons actueel geïnformeerd worden. En ziet u dan dat er hier toch rotzooi wordt verkocht ook nog? Uh, ja, de Nederlander, net zoals altijd... de wil weer, weer voor een dubbeltje op de voorste rij zitten. En vaak uh, wordt er dan in eerste instantie... op prijs geselecteerd en naar de randpas wordt er gekeken... naar, naar de technische inhoud. En dat is toch een verkeerde uh, oriëntatie. Want zeker bij zonnepanelen is prijs-kwaliteitsverhouding... heel belangrijk, omdat je praat over een, een lange levensduur... die het product moet hebben. Ja. Ja. Nog even naar Paul, uh, de instructeur. Want we gaan zo meteen na half zes even naar binnen. Want wat moet er nog meer uh, bekeken worden? Uh, we gaan binnen nog even... Even controle doen op de, op de strings of de voltages Strings? Nog. Ja, de bedrading. de bedrading eigenlijk allemaal. Uh, dat gaan we eventjes doen. En dan uh, hebben we daar een, een formulier voor waar we alles op kunnen okay. controleren. En dan uh, ja, zijn we als goed klaar. Oké, okay, tot zo dan. Je ja, gaat er binnen Jeroen. Uh, wij bellen straks ook ja. met een consument die ons een e-mail stuurde over deze kwestie. Daar gaan we even jullie straks met elkaar in verband brengen. Dankjewel, tot straks. Ja. Heel veel tranen in de rechtbank in het Zuid-Afrikaanse Pretoria, want zo had atleet Pistorius het nooit bedoeld. Straks de details. Eerste de details van de files bij de AWB Jolanda van der Velden. Veel vertraging op de A15. Van Rotterdam naar Gorkum staat tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht-West 8 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding andere kant op. Daar staat namelijk tussen Sliedrecht-Oost en Sliedrecht-West 4 kilometer... en is de ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Moverdijk. Oscar Pistorius kwam vanmiddag voor het eerst aan het woord in de rechtszaal. De Zuid-Afrikaanse atleet, u kent hem als de Blade Runner, wordt ervan verdacht zijn vriendin Riva Steenkamp te hebben doodgeschoten. Maar hij blijft zelf zeggen dat het een vergissing was. Hij zou haar hebben aangezien voor een inbreker. Alice van Gelder, onze correspondent in Zuid-Afrika, wat is er volgens hem dan gebeurd die avond? Ja, wat, wat hij zegt is dat ze eigenlijk een heel uh, verliefd en gelukkig stel waren. Uh, dat hij s'nachts wakker werd. Dat hij geluid hoorde in de badkamer. En dat het donker was. En dat hij dus inderdaad dacht dat het een inbreker was. Nou ja, hij grijde naar zijn pistool. wat hij onder zijn bed heeft liggen uit de angst voor criminaliteit. En omdat hij vaker doodsbedreiging heeft gehad. Pakte dus zijn pistool. En hij zegt van ja, ik realiseerde me niet dat mijn vriendin niet in bed lag. Uh, hij schoot uh, door de deur realiseren zich toen pas dat het uh, Reva was en heeft toen met een cricketbed de deur opengebroken... en toen is ze gestorven in zijn armen. Hmm. Wat verstaat deed hij zijn verhaal? Want hij kwam echt pas voor het eerst aan het woord, hè, vandaag? Ja, hij is niet uh, zelf aan het woord geweest in die zin. Uh, zijn verklaring is voorgelezen door zijn advocaat. Uh, ja, Pistorius zelf uh, was eigenlijk weer onophoudelijk aan het huilen... als de naam van zijn vriendin werd genoemd. En op een gegeven moment zat hij uh, ook te bidden in het beklagenbankje. De feiten zijn duidelijk, hij heeft geschoten, zij is overleden. Maar dan gaat het denk ik ook vooral om de vraag of het nou moord is. Moord met voorbedachte raden, doodslag, dood of schuld. Is de rechter daar al uit? Ja, klopt. Nee, dat was inderdaad uh, eigenlijk vanochtend in eerste instantie de voornaamste discussie. Uh, vooral omdat uh, dit nog steeds een, een hoorzitting is om te bepalen of Pistorius al dan niet op borgtocht vrijkomt. Nou ja, om dat te bepalen moeten toch alle de partijen wat voor hun kaarten op tafel brengen. Vandaag, uh, ja, vandaar dat. Dat we ook deze details te horen krijgen. De advocaat van Pistorius zei vanochtend van nou ja, het is sowieso geen moord. En hij wilde dus ook heel graag dat het teruggebracht zou worden naar doodslag. Omdat dat betekent dat het makkelijker voor hem wordt om Pistorius op borgtocht vrij te krijgen. De rechter heeft gezegd: vooralsnog, kijken we naar de zaak als moord omdat ja, uh, hij heeft gewoon nog niet genoeg gehoord uh, om te bepalen uh, hoe hij het wil gaan bekijken. En hij heeft wel gezegd van nou ja, volgens nog bekijk ik het als moord. Het kan zijn dat ik de komende dagen uh, me daarop uh, herbezin en het toch een doodslag wordt. En wanneer weten we dan of hij inderdaad al dan niet op borg uh, vrij mag? Ja, is nog lastig te zeggen. Uh, de zaak gaat uh, morgenochtend uh, verder. Uh, dan gaat de aanklager reageren op de verklaring van Pistorius. Uh, die zei vanmiddag ook dat hij nu ook met de politie contact wil hebben die de zaak onderzoekt uh, om nog wat dingen door te nemen. Uh, en dan kan het ook weer zijn dat de advocaten van Pistorius daarna reageren. Uh, dus het is nog niet helemaal duidelijk wanneer dit is uitgespeeld. We wisten in ieder geval dat vandaag en morgen de rechtszaal was gereserveerd voor deze zaak. Uh, maar dat zou ook nog langer kunnen duren. En dat gebeurt allemaal op een dag dat het slachtoffer Riva Steenkamp is begraven. Dat gebeurde vandaag. Heeft haar familie hier nog iets over gezegd? Nee, eigenlijk niet. Dus, ja, ze is een besloten kring uh, begraven. En de politie, de, de, de, ja, haar familie heeft gezegd van... Nou, we willen nog niet ingaan op die zaak van Pistorius. We willen vandaag gewoon gebruiken om, om te rouwen. Uh, dus naast dat ze ja, heel veel hebben gezegd over, over hun dochter... En, en de persoon die ze was en hun verdriet... Uh, zijn ze zij niet op de zaak ingegaan. Ja, dat is van geld. dank wel.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 I'm Een lekker einde aan dat nummer. Een nieuw nummer, een single van Royal Parks. Een heel simpele titel, She. Schaligas is in de Verenigde Staten booming business, zoals het heet. Maar in Europa nog niet. TNO heeft daarom in Brussel een Europese argumentenkaart... met voors en tegens van schaligas gepresenteerd. René Peters, goedemiddag. Ik ben directeur gastechnologie van TNO en mede-initiatiefnemer van deze kaart... die eerder al door uw instituut uh, uh, werd gemaakt voor Nederland. Schaliegas hebben we het eigenlijk wel heel vaak over. Ik heb inmiddels mijn huiswerk gedaan. Ik kan zeggen, de definitie van schaligas, dat is aardgas... dat opgesloten zit in kleisteenlagen, de zogeheten schalies, in de ondergrond. En in Nederland bevinden die lagen zich meestal op meer dan twee kilometer diepte. Zo zeg ik het goed, hè? Dat klopt. Ja. Alleen is mij nog niet helemaal duidelijk hoe dat dan naar boven komt. Dat gebeurt door, door middel van fracking, zo heet dat. Legt het ja, dat, eens uit? dat maakt het schaliegas uh, specifiek. Om het gas uh, naar boven te krijgen moeten we inderdaad uh, frekken. Niet alleen dat. We moeten eerst uh, ook horizontaal boren in de lagen waar die schaliegas zit opgesloten. En om het vrij te krijgen uit het gesteente moet er inderdaad uh, gescheurd of gefrekt worden, zoals het, op het in het Engels heet. En waarom is dan die Europese kaart uh, gemaakt? Wat, wat is het belang van die kaart? Nou, wat het belang is van de kaart is dat we, we hebben gemerkt als TNO dat de discussie over schaliegas tot nu toe vaak nog op emotionele argumenten gevoerd werd. En dat er een behoefte is om alle argumenten voor en tegen goed onderbouwd bij elkaar te zetten in één overzichtelijke kaart. We hadden dat eerder al een keer voor Nederland gedaan, maar we merken dat in de Europese discussie de argumenten toch vaak anders zijn dan die in Nederland. En uh, er waren ook veel vragen om deze kaart dus ook op Europees niveau vast te stellen. Wat, wat, wat is dan het specifieke verschil wat ik neem aan toch dat er bijvoorbeeld nou, Frankrijk, Duitsland, uh, Nederland... Als je bijvoorbeeld kijkt naar Oost-Europese landen, uh, Polen, uh, Bulgarije, ook verder weg Oekraïne... dat zijn landen die voor hun gasvoorziening helemaal afhankelijk zijn van Rusland... en daar ook een hoog prijs voor betalen. En die hebben een heel groot belang om hun eigen schaliegasvoorraden tot ontwikkeling te brengen... en daarmee hun afhankelijkheid van Rusland te veranderen, te verlagen. Dat is natuurlijk niet zo'n argument wat in Nederland uh, speelt... of in, in Frankrijk of in andere landen. Uh, dus zo heeft elk land eigenlijk zijn eigen uh, argumentatie... en, en zijn uh, discussie lopen waarom schaligas wel of niet... Uh, voor dat land uh, waardevol is. En is deze kaart dan... Uh, alle voor- en tegenstaan erop? Als je, als je dit leest, weet je precies wat er, wat er wel goed... of wat er niet goed aan zou kunnen zijn? Ja. We hebben met uh, heel veel stakeholders in Europa uh, hebben we deze kaart vastgesteld. We hebben dat dus niet als TNO zelfstandig gedaan. We hebben dat samengedaan met heel veel internationale partijen... die overigens allemaal ook soms voor of juist tegen uh, schaliegas zijn... Alle argumenten samengevoegd en overigens is dat niet alleen een verschil in welk land je in Europa bent, maar er zit vaak ook een verschil met of je dat vraagt aan een inwoner uh, waar de plannen zijn om achter uh, in de tuin te gaan boren uh, of dat je dat vraagt aan een parlementariër die kijkt naar uh, de gasvoorziening voor een land of voor Europa. Dus ook uh, de schaal waarop je de discussie voert of dat lokaal, nationaal of Europees is, uh, verandert de argumenten die worden gebruikt. Ja, voor, of tegen scharligas. Veel is hier al over, hebben we gemerkt de afgelopen week. Ook vanmorgen hadden we uh, hoogleraar duurzaamheid Jan Robmans in de uitzending. En die plaatste al zijn vraagtekens bij, bij deze kaart die vanmiddag door u in Brussel is gepresenteerd. Instituten als TNO, die zien natuurlijk een gat in de markt. Want die kunnen dat gaan monitoren, hè. die kunnen dat verder gaan onderzoeken wat de risico's zijn. En die verdienen daar gewoon geld uh, aan. Daar is op zich niks mis mee, al is het wel vreemd dat men nu vanuit een zekere objectiviteit dan zo'n, laten we zeggen, voor- en nadelenkaart uitbrengt. Want wat die hoogleraar duurzaamheid, Jan Rotmans, zegt... U zou, het niet, u zou niet objectief zijn omdat u als instituut hier geld mee zou kunnen verdienen. Nou, Laat ik voorop stellen, TNO is natuurlijk een, een publieke organisatie zonder uh, winstoogmerk. Wij zijn er niet om, om geld te verdienen. We zijn er wel om voor de samenleving te zorgen dat uh, de, de discussie kan worden gevoerd... op basis van feitelijke en wetenschappelijk onderbouwde argumenten... En dat is ook ons doel met uh, deze kaart. Het is er niet uh, om, om TNO geld te, te laten verdienen. Wij willen net als uh, Jan Holtmans, denk ik, op de universiteit degelijk onderzoek doen. Waardoor de argumenten die worden genoemd ook, ook wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ik, ik kan daar een voorbeeld geven. Er wordt bijvoorbeeld vaak gesproken over het risico van geïnduceerde seismiek, hè, zeg maar aardbevingen. Ook in Nederland nu een hot topic natuurlijk. Um, dat hangt heel erg af van de geologie van de, van de ondergrond. En je kan niet zomaar al in het algemeen zeggen dat dat wel of niet een risico is... zonder dat je de, de ondergrond goed kent. Ja, dat is wel dus interessant natuurlijk. Want als dat in een kaart wordt weergegeven... dan zien we bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland twee landen... waar ze uiterst terughoudend zijn als het gaat om schaligas. In Frankrijk is er een moratorium. En in Duitsland heeft de milieuminister uh, niet lang geleden gezegd... dat hij niet wil dat er geboord wordt in gebieden waar drinkwater wordt uh, gewonnen. Moeten we in Nederland ook niet terughoudend zijn ten dat opzichte? Nou, wij moeten in ieder geval uh, in Nederland uh, heel zorgvuldig kijken naar de, de risico's en de mogelijke impact die het heeft op milieu, op leefomgeving. Want we zitten nou eenmaal in Nederland in een dicht bevolkt gebied. Dat is toch heel anders dan dat je in de Oekraïne of, of in, in noordwest Dakota van Amerika uh, uh, schalie gas of schalieolie olie ontwikkelt. Waar inderdaad uh, toch uh, veel uh, minder bevolkt ge gebied is. Dus we moeten dat in Nederland heel goed... Afwegen en overwegen. Um, en, en we hebben in Nederland natuurlijk die noodzaak ook nog niet zo heel erg sterk. Omdat we nog heel lang onze eigen voorraden hebben uit Groningen. Waar we zeker nog vijf jaar uh, mee vooruit kunnen. zonder dat we uh, gas hoeven te gaan importeren. Dus ja. er is gewoon in Nederland nog tijd genoeg om daar gewoon. Ja, is dat zo, zo? Want er gaat natuurlijk een hele discussie gaande. Er, er is natuurlijk een hele discussie gaande in Groningen. over het nut van de boringen, de aardbevingen die daar zijn geconstateerd. Is het niet zo dat de tijd daarmee begint te dringen voor uh, schaliegas? Nou, alleen als we zouden besluiten dat Groningen qua productie zou moeten worden teruggebracht... is natuurlijk de vraag waar we dan het gas vandaan halen... als we het niet uit onze eigen conventionele velden halen. Dan zou schadigas wellicht een bijdrage kunnen leveren, maar dan moeten we ook reëel zijn. Het duurt ten eerste nog een tijdje voordat die voorraden voor Nederland beschikbaar zouden komen. En het gaat ook niet om de voorraden naar verwachting. Dat moeten we overigens nog, nog absoluut vaststellen. Ja. Waarmee we een Groningenveld zouden kunnen vervangen. Het ook. Gigantische voorraden die daar nog zitten. De discussie over schaliegas staat op de kaart. Ook letterlijk nu ook met die argumentenkaart van TNO. René Peters, directeur gastechnologie. Dank u wel. Dank u wel. Radio 1, het NOS-journaal. 1 over half 6 alweer. Mark Visser met de hoofdpunten. RTL Nieuws zegt in het bezitten zijn van een zeer uitgebreide lijst. met mogelijke medische missers. De lijst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. bevat meldingen over patiënten. die door fouten of ongelukken. ernstige complicaties hebben opgelopen of zijn overleden. Volgens de website van RTL Nieuws. bevat de lijst zo'n duizend meldingen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft aangifte gedaan. De documenten zijn uiterst privacygevoelig, zegt de IGZ.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 Tijdens een VN-overleg in Genève heeft Noord-Korea gedreigd... met de definitieve vernietiging van buurland Zuid-Korea. Een Noord-Koreaanse diplomaat verwees naar de recente kernproef van zijn land... en waarschuwde dat Pyongyang bereid is ook de tweede of derde stap te zetten. En weekblad Nieuwe Revue zet een punt achter de samenwerking met Willem Holleder. Afgesproken was dat Nieuwe Revue met de column een bepaalde oplagen zou halen. Nou, dat is niet gelukt en daarom is in goed overleg besloten om te stoppen. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Willemijn Hoemberg. Een gebied met neerslag trekt over het land, maar neemt al wel flink in activiteit af. En veel regen is er sowieso niet gevallen. Anderhalve millimeter in het noordoosten van het land. Op de meeste plaatsen is het nu droog en in de loop van de avond wordt het alleen maar droger. Behalve in Zeeland, want daar trekt het neerslaggebied juist heen. De wind komt uit noordoostelijke richting, is matig van kracht en brengt ook koude lucht met zich mee. Vannacht liggen de minima op zo'n 2 tot 3 graden onder het vriespunt. En van het noorden uit klaart het langzaam op. Morgen overdag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Het wordt een graad of drie en er staat dan nog steeds een matige noordoostenwind boven land. In het noordelijk kustgebied waait het wat harder. Dankzij die wind ligt de gevoelstemperatuur een paar graden lager... en dan voelt het ook wat schraal aan. En de dagen erna verandert er weinig aan het weerbeeld. Het is wisselend bewolkt en het blijft vrijwel overal droog... met in de nachten lichte en lokaal matige vorst... en overdag temperaturen die maar nauwelijks boven nul uitkomen. ANWB Verkeersinformatie: het is een normale avondspits. In totaal staat er 140 kilometer file. De meeste vertraging zit bij Rotterdam. Weinig bijzonderheden vanavond: wat langere files staan er op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blaricum en 1 Brugge 6 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag en Zoetermeer 6. De A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt de Brechtseplein 7 kilometer. Richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 6. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Hedre en knooppunt Valburg 5 kilometer. Succes dwing je af. Succes maakt van een stucador een wandgrimeur. Een loodgieter wordt een constructeur sanitair. En succes maakt van een bezorger een logistiek expediteur.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 Wat bezielt avonturier Benny Notenboom. Kijk er dus altijd wat, 10 over 9 bij de NCAV op Nederland 2. Cheap tickets boek je razendsnel op cheaptickets.nl 5 over half 6, goedemiddag, geluisterd naar het NOS Radio 1 Journaal. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil flink wat overheidstaken doorschuiven naar gemeenten. De zorg voor langdurig zieken en ouderen bijvoorbeeld, maar ook de jeugdzorg. En het vinden van nieuw werk voor mensen zonder baan. Dat worden straks allemaal gemeentetaken. En dat kan op de duur leiden tot een miljardenbezuiniging en tot grotere gemeenten. Vertelt Plasterk. Kijk, als een gemeente groot genoeg is om die taken uit te oefenen... en dat zijn gemeenten, we hebben gemeenten van boven 100.000... hebben we er uit het hoofd 23 van, of zijn het er 27, of in ieder geval... Um, die kunnen die taak waarschijnlijk wel aan. Voor kleine gemeenten, ja, die zullen toch idealiter um, door herindeling... de koppen bij elkaar moeten steken, zodat ze de taak wel aan kunnen... en anders de komende jaren door samenwerking moeten oplossen. Zit daar dwang achter of laat u de gemeente zelf beslissen... wanneer en op welk tempo ze dat doen? Het is in principe aan de gemeente, maar we gaan wel eh, ook van tevoren afspraken met ze maken over een aantal terreinen waarvan je echt in alle redelijkheid kunt zeggen. Je kunt de jeugdzorg niet eh, volledig parkeren bij een gemeente met 5000 inwoners, want die heeft gewoon de mensen niet in het gemeentehuis zitten die er zoveel verstand van hebben dat je de, de, de zorg en de veiligheid voor kinderen kunt garanderen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Aan de telefoon Annemarie Jortsma. Goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Plasterik zegt dus dat je grote gemeenten nodig hebt... om al die nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren. Dat is in lijn met de plannen van het kabinet... om alleen maar gemeenten te hebben van zo'n 100.000 inwoners. U bent daar niet blij mee. Waarom niet? Nou, omdat het onzin is. Um, um, ik hoor de minister zeggen dat, ik denk dat grote gemeenten niet hoeven samen te werken. Maar ik kan u melden dat op de terreinen... Allemaal onderdelen zitten waar ook de grote gemeenten... met andere gemeenten zullen moeten samenwerken. Dus iedereen moet samenwerken. Er zijn onderdelen die ook kleine gemeenten heel prima alleen kunnen doen. Daar heb je geen grote gemeenten voor nodig. En wat wij hebben gezegd... van we gaan natuurlijk allemaal die samenwerkingsverbanden maken. Maar minister, belast nou die discussie niet met de schaalvergroting. Als gemeenten willen fuseren, dan kiezen ze daar zelf wel voor... En ongetwijfeld zal er door deze intensieve samenwerking misschien ook nog wel meer fusie ontstaan dan tot nu het geval is. Maar laat daar nou niet die discussie over belasten. Want we hebben onze handen vol de komende tijd om die samenwerkingsverbanden goed op gang te krijgen... om de enorme decentralisatie die er komt, uh, om die op te kunnen vangen. Voelt u zich onterecht onder druk gezet? Nou, we laten ons niet te gauw onder druk zetten. Ik heb de neiging om te zeggen, wij gaan gewoon door... Zoals we bezig waren. En de meeste gemeenten zitten, nou de meeste, ik denk eigenlijk alle gemeenten, zijn al volop bezig om hun samenwerkingsverbanden te, te installeren. Waar ik me ongerust over maak, dat de minister nu plotseling de wet gemeenschappelijke regeling lijkt voor te gaan schrijven. Waardoor je het samen moet doen in een gemeenschappelijke regeling. Terwijl ik me heel goed kan voorstellen dat in sommige gevallen men gewoon zijn diensten inkoopt bij een andere gemeente gemeente houden over dus ook gewoon hun beleidsvrijheid, want ook dat is een vergissing. Als je samen iets uitvoert, hoeft het niet te betekenen dat je dat allemaal helemaal precies gelijk doet. Daar kun je wel degelijk op differentiëren, kortom. Uh, ik vind dat er nogal wat af te dingen is op de redengeving die nu plotseling over de schaalvergroting wordt gegooid. Ja, het is een onterechte um, verschuiving van de discussie waar het eigenlijk over zou moeten gaan? Ja, dat is jammer. En ik vind hem... Uh, hij haalt ook een beetje de energie uit, uh, uit de discussie. Dat zouden we niet willen. Dus ik hoop echt dat uh, de minister op zijn schede terug wil keren... en niet deze samenwerkingsverbanden wil belasten... met potentiële opschalingsideeën. Maar mag ik u dat toch vragen? Waarom, waarom kunnen gemeenten niet groter worden... en tegelijkertijd de decentralisatie goed uitvoeren? Waarom gaat het volgens u niet samen? Nou, kijk, als gemeenten groter willen worden, dan worden ze dat wel. Eh... Uh, Kijk, en anders moet de minister iets anders doen. maar dan moet hij zeggen hoe het moet. En dat gaat hij dus niet doen. Uh, dus het is een rare mengeling van verplichting en vrijheid. Dus ofwel je zegt, ik accepteer het allemaal niet meer... en wij gaan het nu regelen en klaar is, Kees. Onze ervaring overigens de afgelopen jaren met herindelingen is... dat al kwamen ze van onderaf... dat nog dikwijls de Tweede Kamer daar vervolgens nee tegen zei. Daar ken ik boeiende voorbeelden van. En nu gaan we een discussie die ontzettend belangrijk is voor mensen in het land, eh, namelijk het decentraliseren van hele basiszorgonderdelen eh, die naar de gemeente toe komen, die gaan we belasten met een discussie over de schaalvergroting van gemeenten. Goed, dan, dan, het gaan het even hebben, dan gaan we het even hebben over die nieuwe taken dan. We hebben het over de jeugdzorg, ja. de zorgen, langdurig zieken, werk. Um, minister Plasterk uh, maakt 16 miljard euro over aan de gemeente om die nieuwe taken uit te voeren. Is dat genoeg? Ja. Dat doet minister Plasterk, dat doet het kabinet en dat doen uh, overigens de ministeries van VWS en Sociale Zaken. Die zijn degene die de decentralisatie doen. De minister coördineert dat, daar zijn we op zich blij mee. Uh, en we weten nog steeds niet, en het is in elk geval niet voldoende om het te blijven doen zoals het tot nu toe gebeurt. Dus op zich uh, zullen mensen op sommige terreinen ook in moeten leveren. Uh, waar, waarom, uh, dat dat waarom denkt u dat dat, dat niet genoeg u? is? Waarom denkt u dat dat niet genoeg is? Nou, de, de kortingen zijn niet gering. Hè? Ze zijn niet meer van een kleine decentralisatiekorting. Het zijn echt enorme kortingen. Uh, nou zeggen we nog steeds, wij kunnen heel veel... als we het geïntegreerd kunnen doen... en zonder al te veel voorschriften. Dus de eerste hobbel zal zijn... hoe zorgen we dat de wetgeving dan ook zo is... dat die voorschriften maar, maar allemaal Maar mag even zonder enige voorschriften. U mag zelfs bepalen hoe u dat geld besteedt. Nou ja, daarvoor moet er voorlopig is nog wel een wet voor zijn. Hè? En tot nu toe hebben wij de ervaring bijvoorbeeld bij de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar was dat ook het doel van een toenmalige kabinet. En vervolgens is in de Tweede Kamer daarvan allerlei regelgeving opgelegd. Waardoor de vrijheid veel minder is geworden dan eigenlijk zou moeten. Jij moet er nog verder worden onderzocht? Hoe je dit, nu precies dat geld gaat besteden om toch die taken te kunnen uitvoeren? Nee, het hoeft niet niet onderzocht te worden hoe je het gaat besteden. Er moet wel onderzocht worden of we nu werkelijk de middelen krijgen die we nodig hebben. Uh, en daar hebben we van gezegd uh, daar willen wij nog wel zelf ook nog even een, uh, een uh, check op doen. Uh, we hadden gevraagd aan het kabinet om dat te doen voor ons, uh, om, uh, met ons gezamenlijk. Uh, zeg maar de meer over alle taken heen. Nog eens even goed te kijken van zit dat dan goed. Dat wil uh, het kabinet niet en dat gaan we dus zelf nu doen. Dat we laten doen door het CPW. wat me toch enigszins verbaasd is dat het nu lijkt alsof, u, of, alsof het allemaal hartstikke onhelder is. Terwijl u toch, uh, mag ik toch aannemen als voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeente... toch al lang en breed met het kabinet hebt overlegd wat de gemeente... Moet te gaan doen vanaf 1 januari 2015? Nou, het is tamelijk helder wat er gedecentraliseerd gaat worden. Alleen, uh, ja, de, uh, ja, het is een beetje lastig om het uit te leggen, maar tot nu toe krijgen mensen natuurlijk allerlei voorzieningen. Die voorzieningen houden op te bestaan. En wat er niet moet gebeuren is dat mensen denken dat ze alle rechten die ze op dit moment hebben op die voorzieningen, dat die blijven. Want dan kan het niet. Als alles blijft zoals het is, dan zal het niet lukken. Wij moeten dus de kans krijgen om efficiënter, effectiever, uh, meer op de persoon afgestemd, uh, soms collectieve in plaats van individuele voorzieningen te maken. Maar dat wil de minister uh, ook. En, en, en die kunnen, dan kan het ook goedkoper. Maar dat wil de minister uh, ook. En daar hebben we dus wel de ruimte voor nodig. Maar dat wil de minister ook. Ja, maar dat, is het, dat moet wel dan ook zo geregeld worden. Het enige wat ik wil zeggen is, die wetgeving is er nog niet. Uh, die wetgeving wordt nu gemaakt. Wij zijn het overigens met de minister eens... Uh, op dat punt, hè, uh, de, hoe dat moet. Uh, alleen, ja, wij, daar gaat de minister niet alleen over... daar gaat de Tweede en de Eerste Kamer ook over. Aan het werk dus, voorzitter van de VNG... Vereniging Nederlandse Gemeente, Anne-Marie Dank u wel. Dank u wel. Daar. We gaan naar Utrecht, want bij graafwerkzaamheden op de Katarijnensingel zijn de resten van een middeleeuwse rivieraak gevonden. Karel Alberts, jij staat daar aan de kade of hoe moet ik me dat voorstellen? Wat zie je? Nou, het is iets prozaïs. Ik sta op een stoep voor een hek. Dat zijn van die bouwhekken. Er is hier een bouwput, een enorme bouwput op de Singel. En daarnet, of al een tijdje terug, was ik achter dat hek. Hoor. Toen heb ik hem met eigen ogen kunnen zien, want voor mij is dan die put uh, vijf meter diep. En dan kijk je naar beneden en dan zie je op de bodem vijf meter diep dus die platte aak liggen. Een, een aak moet je even voorstellen als een beetje een lange boot, een vrij smalle boot. En die werd gebruikt, heb ik me laten uitleggen door een archeoloog, voor het vervoeren van allerlei vracht en voor koeien. En dat gebeurde in de 10e eeuw, want hij is ongeveer uit de 10e eeuw afkomstig, deze, deze boot... Op dit schip moet ik zeggen, want boot en schip, dat schijnen we twee uh, heel verschillende dingen te zijn. Ja, maar goed, ik als leek. Ja, ik als leek kan dat voor vergissingen dus maken. Uh, goed, er werd, uh, werd dus vracht mee vervoerd, er werden koeien mee vervoerd. En, en dat gebeurde dan niet door wat ik nog eerst dacht met roeiers of zo. Nee, dan stond er iemand aan de voorpand op de plecht en die ging dan met zo'n boom zich afzetten. Hè, met een stok prikken in het water, in de rivierbodem en zich zo voortbewegen. Uh, nou ja, ze zijn hier heel erg blij met die vondst, want dat is iets waarvan ze natuurlijk altijd hopen. Althans, de archeoloog. Ik weet niet of de aannemer het zelf uh, denkt. Maar archeologen vinden het natuurlijk altijd fantastisch als er dan ge, uh, uh, gegraven wordt in zo'n uh, bodem, in zo'n oude stad als Utrecht is. Uh, ja, en dat je dan zoiets tevoorschijn haalt. Nou, dat was wel het moment dat, ze, dat er hier even een, uh, een klein juichkreetje uh, gekronken heeft. Ja, waarschijnlijk inderdaad niet bij de aannemer die aan het graven was. Want die was niet op zoek naar uh, een schip uh, wat uh, uit de 10e eeuw nee. Maar ik mag me aannemen. Nee, nee, nee. Nee, die is hier bezig met het aanleggen van een riolering. Een nieuwe reolering, Dus iets heel anders. Alleen juist omdat men wist dat hier uh, vroeger rivierlopen hebben gelopen... was er wel een archeologisch team al ingeschakeld... om die werkzaamheden van die uh, aannemers zeg maar, te begeleiden. En wat ze deden is dat dan eerst de archeoloog... Zeg maar, de bodem al een paar meter uh, nou ja, globaal afspeurde naar bijzonderheden. En als er dan niks gevonden werd... dan mocht de aannemer vervolgens met de bulldozer gewoon hopla het grove werk, hè, aarde eruit scheppen... en uh, de gewone werkzaamheden doen... En op het bijna het allerlaatste stuk wat ze dus aan het aanpakken zijn, hadden de archeologen raak. Die haalden wat hout naar boven. Ze waren extra gesplitst op hout, omdat ze dus wisten dat hier een rivier gelopen heeft. En nou ja, hout zou dus kunnen betekenen een, een, een, een schip. Nou ja, dat bleek dus. En afgelopen vrijdag is die vondst al gedaan... En toen zijn ze vanaf maandag bezig gegaan om hem helemaal bloot te leggen. En uh, ja, dat is uh, wat er nu dus uh, nou, op dit moment van op dit hek niet te zien is. Maar als ik uh, nou, een meter of tien naar voren zou lopen, dan uh, kan ik naar beneden, naar beneden kijken. En dan zien we dat prachtig liggen. Ja, mooi verhaal. Karin Albers daar aan de Singel in Utrecht. En op onze website zijn beelden, foto's van oogtuigen die hebben ingezonden. De, de foto's van dat zo'n acht meter lange schip. U kent het adres nos.nl. Zijn zonnepanelen wel die besparende wonderplaten die we dachten dat ze waren... vragen we ons af deze uitzending en hoe zit het met de brandveiligheid? Heel wat duurzame burgers zijn ze vandaag rotgeschrokken. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen Zo tegen kwart voor zes. Jolande van de Velden. Tim, 148 kilometer file, maar heel weinig bijzonderheden. Het zijn allemaal dagelijkse files. Uh, een paar dingen vallen op. Een kapotte auto op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daardoor tussen Akersloot en Knoop en meer 2 kilometer. De rechter reishok is dicht. Wat uh, vastgelopen op de A16 van Breda naar Rotterdam... bij Knoopend de plein 4 kilometer. Had ook met een kapotte auto te maken op de A20 Gouden... richting Hoek van Holland. Daar staat bij Rotterdam-Krooswijk nog 4 kilometer, maar en de rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. De zonnepanelen van de Nederlandse fabrikant Scheutensolar kunnen vlamvatten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert... om die reden de stekker uit de panelen te trekken. Patrick Forstenbos uit Nijmegen, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt van dat soort panelen. Hebt u dat inderdaad gedaan, de stekker eruit getrokken? Uh, ja, direct, uh, zult u begrijpen. <laughs> Ik werd gisteravond al uh, gebeld door mijn installateur... Dus ik was uh, sinds gisteren meteen op de hoogte. En uh, jou ja, ook op zijn aanwijzingen uh, direct alle stekkers eruit getrokken. Eh, wat, wat, hoe komt dat bericht tot nu toe? U wordt gebeld voor de installateur met dat soort mededelingen: van echt kan brand ontstaan. Ja, uh, blijkbaar heeft hij een, uh, een systeem waaruit hij. Uh, een soort volgsysteem of zo, stel ik me zo voor. Waaruit hij kan zien waar de panelen liggen. En uh, nou, hij gaf mij aan: van uh, jouw panelen die, uh, die zijn ook niet veilig. Ja, het is een goede service okay. natuurlijk, maar niet de service die je eigenlijk zou verwachten als uh, bezitter van panelen op je dak. Nee, nee, nee, inderdaad. En, uh, ja goed, aanvankelijk uh, vrij snel nadat ze hier op mijn dak zijn geplaatst. Toen uh, hoorde ik ook al dat uh, Scheuter failliet uh, was gegaan. Dus dat was eigenlijk de eerste al, omdat je dan toch niet, uh, ja, niet meer terug kunt vallen op garantie. Uh. En het ironische is dat, uh, nou ja, we hebben, ik heb destijds uh, gekozen voor uh, goede kwaliteit, dacht ik. Uh, het is juist niet voor Chinese panelen gekozen, omdat ze uh, een, stuk, uh, een stuk duurzamer zijn, de Nederlandse. Alleen ja, en de, uh, dat blijkt dus, uh, dus niet te kloppen, eigenlijk. Hoe, hoeveel panelen hebt u? Negen panelen, dus het is een uh, vrij kleine installatie. Maar uh, ja goed, voor mij is dat toch een behoorlijke uh, investering. Want wat kostte dat? Uh, in totaal heb ik daar 8000 euro uh, voor betaald. En kreeg je daarbij subsidie? Ja, gelukkig wel. Ik woon in uh, Nijmegen en ik kreeg uh, een behoorlijke opstartsubsidie van, uh, van 2000 euro destijds. En uh, ja, daarbij heb ik ook nog, uh, ben ik ook nog in een gelukkige omstandigheid dat ik een rijksubsidie krijg. Maar ja, dat is op de exploitatie en dan, ja, dan moet het uh, toch wel weer draaien. En dat doet het dus op dit moment niet. En de kosten zijn er niet uitgehaald uh, via het uh, winnen van zonne-energie? Nee, nee, nee. is... Uh, ja, het moet toch een uh, jaar of acht, moet het, uh, moet het ongeveer draaien in mijn geval. En dan, uh, dan zouden de kosten eruit zijn. Maar uh, ja goed, ik heb nog altijd goede hoop dat het, uh, dat het goed komt en dat er een oplossing uh, voor wordt gevonden. En wat zou de oplossing moeten zijn volgens u? Nou ja, voor mij, uh, ik heb er natuurlijk totaal geen verstand van. Ik ben geen techneut, maar uh, ik, ik neem aan dat uh, de technici daar een, uh, een oplossing voor bedenken. Die voor mij uh, ja, het liefst natuurlijk kosteloos... Uh, gedaan kan worden. Weet u wat, Patrick Forsterbos uit Nijmegen? We gaan even naar Maasluis, want dan hebben we Jeroen de Jager... die is daar met een installateur zonnepanelen op het dak aan het controleren. Jeroen, heb jij ja. misschien wat tips voor deze, voor deze ongelukkige man? Nou, ik, of ik ze heb, ik denk het niet. Misschien dat Paul van de Vent tips heeft voor uh, van die installateur. Wat zou, wat zou zo iemand moeten doen die een multisol uh, zonnepaneel heeft... die mogelijk in de, in de brand kan, uh, kan vliegen of het dak in de brand kan laten gaan? Uh, het eerste wat ik wel zou aanraden is uh, de groep uit te zetten beneden in de meterkast uh, om voor me uit te schakelen. Ja, en Dat heeft hij allemaal gedaan. en heeft het eruit getrokken. Maar ja, daarna je wilt toch stroom hebben weer. Uh, energie. Ja, dan is het denk ik toch uh, te kijken om, uh, om ergens een goed adres te vinden waar wel uh, goede zonnepanelen te koop zijn. En hij moet gewoon nieuwe kopen, zegt u? Ja, dat. Denk ik wel, want ja, zolang ze op het dak liggen en ze doen niks, dan schiet het ook niet op. De dus kwaliteit hier, want u bent inmiddels een gedoofd op zolder. Wacht even, ja? Ja? meneer, meneer Forsterbos uit Nijmegen, u luistert mee? Ja. Dat is een goede tip of kan uh, uh, nou, ik helemaal Ik ben voorlopig nog even niet van plan om uh, mijn hele installatie te vervangen. Want uh, ik heb begrepen van de, de voedsel- en warenautoriteit dat er gewerkt wordt aan een oplossing. En uh, dat is ook het advies van mijn installateur... Uh, dat, uh, ik wacht even op zijn berichtgeving. Uh, ja, in hoeverre dat, uh, dat er echt een pasklare oplossing komt... die ook goedgekeurd wordt do overigens door <laughs> de autoriteiten, Want die, uh, blijkbaar is dat nog niet het geval. Nou, dan wachten we, dan wachten we dat in ieder geval even af. Misschien in ieder geval vooruit. Hartelijk dank voor de, voor, voor de mail die u zond en voor de informatie. Jeroen, terug naar nou ja, mevrouw maatseluis. Ja, want hier uh, is uh, Paul van der Ven inmiddels uh, in de installateur weggedoken op zolder uh, bij de omvormer. Heeft die ook gecontroleerd? Niks aan de hand, hè? Want hier loopt het als een zonnetje, geloof ik, hè? Ja, gaat hier heel erg uh, de goede kant op. Dat uh, is mooi om te zien. Maar meneer die trekt, uh, meneer is Marcus Kleiweg. Hoeveel trekt u hier nu met, uh, met, die met die twaalf panelen? Op jaarbasis zou ik als het goed is nu uitkomen op uh, 3000 uh, kilowatt. En dat is bijna uh, het hele huishouden wat u ermee draait? Ik draai daar mijn hele huishouden op, inderdaad, ja. Wat ik me dan afvraag uh, vanochtend, uh, Wouter van den Heuvel... eigenaar hier van een uh, bedrijf dat zonnepanelen uh, levert... Uh, als ik de krantenkop zie in het AD, hè, uh, neem hem nog even bij. Uh, kwaliteit zonnepaneel is slecht. Wat, wat, wat denkt u dan? Ziet u dat ook in uw werk? Dat er heel veel rotzooi op de markt is? Nou ja, in iedere branche is natuurlijk wel slechte kwaliteit materiaal te krijgen. Maar het is ongeveer hetzelfde statement als dat je zegt auto's zijn slecht. Je moet toch even gaan kijken en je verder verdiepen in de materie... om te zien wat ermee bedoeld wordt. Maar is het gros van de panelen dan gewoon goed? Ja. Niks mis mee, want anders wordt er in het buitenland geen miljarden in geïnvesteerd. En wat is hier dan aan de hand? Um, ik vermoed dat hier iemand uh, getracht heeft een, een, een, een duw te geven aan de markt... dat we ons meer gaan concentreren op kwaliteit. op zich niks mis mee. Ik denk dat het alleen op een verkeerde manier gebracht is. En die kwaliteit die is er gewoon? De kwaliteit is, is voor iedereen te verkrijgen tegen zeer acceptabele prijzen. Geen enkel probleem. Want ik hoorde u eerder zeggen dat uh, 95% van de panelen... Die geproduceerd worden in de wereld, door tien fabrikanten worden gemaakt. En dat je daar eigenlijk op kunt vertrouwen, op die tien op fabrikanten. Ja, die tien fabrikanten zijn door allerlei banken, financieringsvormen en financieringsinstellingen nagekeken. voor de financiering van de hele grote projecten. Uh, daar wordt echt niet, daar wordt ieder moertje, en bouwtje, wordt omgedeeld binnen, binnen de organisatie. En er zijn keurmerken voor en dat wordt allemaal netjes bijgehouden. En er is helemaal niks mis met 95% van de panelen die er in Nederland ligt. Nou, dan gaan we toch nog eens even naar die panelen kijken bij uw bedrijf. Dat is in Den Hoorn hier vlakbij. Kijken of we het halen voor half zeven nog even. Panelen inspecteren. En ook voordat het donker wordt. Dankjewel Jeroen de jagen tot later. Het NOS Radio 1 journaal Overzicht. Wat ja, dan ook thuis? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Als je als ondernemer in Zaanstad een café of restaurant wil beginnen... ben je duur uit, schrijft het Parool... op basis van een onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland... Een drank- en horecavergunning, exploitatievergunning en een terrasvergunning kosten in Zaanstad Algaal bijna 2260 euro. En dat is nogal wat, want in Amsterdam betaalt een ondernemer voor dezelfde vergunningen 1355 euro. In Amstelveen is het een stuk goedkoper. Daar hoeft een café-eigenaar in het centrum slechts 460 euro te betalen. Nou, Koninklijke Horeca Nederland zegt nu dat de gemeente de horeca als melkkoe gebruiken. En roept minister Kamp op om de wildgroei te beteugelen. De Duitse tak van de online boekengigant Amazon ligt flink onder vuur. Een Duitse tv-documentaire van de zender ARD toont aan dat werken bij het grootste ware huis van de wereld, zoals de makers het noemen, veel te wensen overlaat. Amazon is het grootste kaufhaus der wereld. Online gibt es hier alles: kaffeemaschinen, smartphones, damenschuhe. Günstig en per express nog am selben dag te hebben. Met nur einem klik. Doch wer zahlt am Ende die Rechnung? Hinter der glitzernden Online-Fassade entdecken wir eine Schattenwelt, die der Kunde nie zu sehen bekommt. De makers laten in de documentaire zien hoe Amazon vlak voor kerst duizenden seizoenarbeiders uit Oost-Europa haalt. Ze worden onder valse financiële voorwenselen naar Duitsland gelokt en krijgen uiteindelijk minder betaald dan beloofd. Nadat de documentaire te zien was, hebben teleurgestelde Amazon-klanten een website opgezet waar een petitie voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden kan worden getekend. De documentaire is trouwens ook te zien op nrc.nl. En over NRC gesproken, het boek verdwijnt uit de Biep. dat schrijft die krant. Hogeschool in Holland heeft als eerste instelling voor hoger onderwijs de traditionele bibliotheek op. 145.000 boeken worden digitaal aangeboden over een paar jaar. De krant spreekt daarover met Ria Paulides, het hoofdbibliotheek van Hogeschool in Holland. En volgens Paulides gaat de hogeschool niet zelf alle boeken digitaliseren. Ze hoopt dat uitgevers dat kunnen aanbieden. Verder zegt ze in de krant, ik weet nog niet wat we met onze papieren boeken gaan doen. In sommige gevallen zijn ze goed bruikbaar. Die zullen we verkopen, de rest wordt waarschijnlijk weggegooid. En in Duitsland is commotie ontstaan rond de, rond de inzending voor het Eurovisie Songfestival. De zangeres die meedoet, Cascada, wordt beschuldigd van plagiaat. Haar nummer Glorious lijkt volgens Beeld bijna exact op het winnende nummer Euphoria van vorig jaar. Van de Zweedse zangeres Lorien. Nou, daar gaan we even naar luisteren natuurlijk. Eerste winnaar van vorig jaar, Euphoria. Euphoria! En dan het nummer wat hier heel veel op zou lijken, die van de inzending van dit jaar, Glorious. Volgens mij uh, lijkt dat erg yep. op elkaar. Maar goed, Zeker. de muziekkenners moeten dat natuurlijk uitmaken. Nou, ik, ik ben geen muziekkenner, maar dat lijkt wel heel erg <laughs> op elkaar. Ja. Nou, het winnende nummer van vorig jaar heeft trouwens ook veel uh, kritiek gekregen... toen het net uitkwam, want dat zou dan weer veel lijken... op We Found Love van Rihanna en David Guetta. Het was misschien wel de meest controversiële aanstelling... van een columnist in Nederland. Die van Willem Holleder bij Revue. Het was van Korte Duur. Hofredacteur Erik Nomer. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hij is ontslagen, Holleder. Nou, hij is niet ontslagen hoor. Dat klinkt meteen weer alsof ik hem uh, de laan uit heb gestuurd. Maar we hadden een, een contract en in dat contract daar stond dat we na een half jaar zouden evalueren... of uh, de enorme gage die hij ontving, of dat uh, in verhouding stond met de extra losse verkoop. En de extra losse verkoop was prima. En ik heb daar geen klachten over. Maar uh, ja, die, die lijn die we in dat contract hadden gezet, die, die hebben we niet gehaald. Want, wat was die enorm hoge gage? Uh, 2.000 euro per column, dus 2.000 euro per week, dus pakken we beetje 9.000 euro per maand. Als je heel veel goed... blaadjes gaan verkopen, wil je dat eruit gaan halen. Ja, want wat, hoeveel, hoeveel extra bladen had u dan moeten verkopen? Ja, dat, uh, dat liep natuurlijk in de duizenden en uh, we, hebben, we hebben redelijk goed geboerd moet ik eerlijk zeggen. En uh, persoonlijk vind ik het een groot succes. De, de columns waren leuk, het was allemaal hartstikke, hartstikke spannend, enerverend of in ieder geval informatief. Uh, en verschrikkelijk veel publiciteit gekregen. Maar ja, uiteindelijk ga je dan toch uh, bij de kassa kijken... hoeveel er wordt afgerekend. En dat was net iets te weinig. Maar hoe kun je met een onervaren columnist gaan afspreken van... oké, okay, je gaat een aantal columns schrijven... maar dan wil ik wel zien dat de extra verkoop ook dat terug te zien is in de cijfers. Hoe bedoel je onervaren? De... Nou, als schrijver, als columnist... Oh ja, maar kijk, uh, de meeste mensen zitten ook niet te wachten op een kolom van Willem Holleder... die geschreven is als, of het ges, uh, in elkaar is gepent door Harry Moelisch... met mooie verwijzingen naar de Griekse mythologie. <lacht> mensen willen gewoon de stem van Willem Holleder horen. En dat is nou helemaal een, een gewoon normale jongen, volksjongen uit een Amsterdamse voorswijk. Dus wat dat betreft, zolang hij zijn anekdotes vertelt... leuke verhalen, grappige meningen, dat vinden mensen fijn om te horen. En wij hadden natuurlijk wel verwacht, en Willem ook, dat uh, die oplagen... ...heel veel hoger zou zijn. Ja, en dat is, hebben dus, het is dus niet we, gebeurd, hè? Maar, maar nou, hoe, ja, hoe, hoe accepteerde hij het of? nieuws? Nou, kijk, Willem Holleder is natuurlijk een heel rationeel man. En uh, hij is niet iemand die uh, als hij... Kijk, bij de Holleder, en ik neem aan dat het misschien voortkomt... ...uit het feit dat hij uit een bepaald milieu komt... ...als je dan een handdruk uh, geeft, dan is dat een afspraak... ...en die kom je ook na. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het contract dat hij heeft met onze juridische zaken. En daar stond dat gewoon in. Dus hij zei van, ja, Erik, je hebt gelijk. Uh, goed uit onderhandeld. Dit zijn inderdaad de consequenties van uh, de losse verkoop. Uh, no hard feelings. En uh, even in, met, met, met een, bijna met een glimlach om, om, om de lippen... Uh, accepteerde hij het nieuws. Het was niet een, een slecht nieuwsgesprek... waarbij ik met knikkende knietjes... <lacht> en uh, een, een plotsende oksels tegenover hem stond. Kan ik me iets maar voorstellen? In het geval van deze columnist, Willem Holleder tot bij Revue. Ik dank u hartelijk, hoofdredacteur... Europees voetbal op Radio 1. Morgen, de de finales in de Champions League. Galatasaray, Schalke 04. dan zit hij erin. Uitstekend uitgespeelde aanval. En AC Milan, Barcelona. Ik geef de voorzijde, kom op. Ja, hij zit erin. Wat een slotfase van deze wedstrijd. Zegt. De Champions League, morgen in langs de lijn om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.